In Oslo is het de tweede dag van het proces tegen Anders Breivik. Direct aan het begin werd het proces tegen de massamoordenaar geschorst. Er is ophef over een lekenrechter... die vorig jaar op Facebook heeft gezegd dat Breivik de doodstraf moet krijgen. Het Openbaar Ministerie, de advocaten van de slachtoffers... en de advocaten van Breivik vinden dat de lekenrechter weg moet. De rechtbank besluit later vanochtend of daar gehoor aan wordt gegeven. In dat geval komt er waarschijnlijk een vervanger op zijn plaats te zitten. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu heeft kritiek op het voornemen van VVD, CDA en PVV om op ontwikkelingshulp te bezuinigen. In een ingezonden brief in Dagblad Trouw schrijft hij dat Nederland als gidsland lijkt te verdwalen in de kakofonie van hulpskeptici. Tutu zegt dat hij teleurgesteld is over het verlagen van de financiële hulp. Vooral ook omdat Nederland daarmee zijn rol als inspirerend gidsland opgeeft. Eerder uit de onder andere Microsoft-oprichter Bill Gates al kritiek op het Nederlandse voornemen.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 DNG-onderzoek valt samen met het staatsbezoek van de Turkse president Gül aan Nederland... om vier jaar 400 jaar diplomatieke betrekkingen te vieren. Koningin Beatrix ontvangt Gül vanochtend bij het koninklijk Paleis op de Dam. Een derde van de Franse kiezers weet nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een peiling van de krant Le Parisien. Over een kleine week beginnen de Franse presidentsverkiezingen. Aan de eerste ronde doen tien kandidaten mee. En daarna blijven er nog twee over voor de tweede ronde op 6 mei. Vermoedelijk gaat het dan tussen de huidige president Nicolas Sarkozy... en François Hollande van de Socialistische Partij. Volgens een belangrijke Franse opiniepeiler neemt Sarkozy de eerste ronde de leiding met 28 Gevolgd door Hollande met 27 van de stemmen. Na de tweede ronde komt Hollande als winnaar uit de bus, zo is de voorspelling. En dan het weer. Ik zal het even opzoeken, want ik heb het niet. Oh ja, in het oosten nog wat zon. Later bewolkt en van het westen uit regen. Vrij veel wind en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen zon en regenbuien en ook maximaal een graad of 12. We'll be ANWB ah, Verkeersinformatie aansluit op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp staat 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 3 kilometer. De weg is daar dicht, kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden... door bij Bodegraven de N11 in de richting van Alphen aan de Rijn te kiezen. En dan kom je uit bij Leiden op de A4. En dan kies je dan weer in de richting van Den Haag. Ook op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Woerden en knooppunt met Oude Rijn. Vijf kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijst ook dicht.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ieder moment kan Anders Breivik het woord nemen in uh, Oslo bij uh, zijn rechtszaak. De rechter is op dit moment bezig om uit te leggen wat wel en niet uitgezonden mag worden. En leest nu een... Uh, een soort van vonnis voor over dat incident van eerder de dag... dat uh, um, een van de lekenrechters zich al had uitgesproken... voor de doodstraf op Facebook na uh, het slagveld dat Breivik uh, heeft aangericht. Zodra er meer nieuws is vanuit Oslo... hoort u dat uiteraard in uh, deze uitzending verder. De scheepswerf in graven. is die nu wel of niet gered? Welk dier is geschikt als huisdier? staatssecretaris Henk Bleker van Natuur wil een speciale huisdierenlijst. De verkeersagenten van de scheepvaart houden de Noordzee in de gaten... Het is eigenlijk net als op de weg. We weten dat we een aantal dingen niet mogen. We mogen niet door rood rijden, maar we zien toch dat een aantal dat toch steeds weer doen. En, en zo zul je hier ook nog wel eens een tanker aantreffen in zo'n route boven de Waddeiland die daar niet mag zitten. Dat willen we niet, dat mag niet en dan moet hij weg. En dat ochtendumeur van Ton Kas. Het is 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Ik zei u al, het wachten is op Anders Breiviek met zijn verweer in Noorwegen. Jan van der Peut is aangeschoven. Jan? Het laatste nieuws. Nou het ging over een lekenrechter. Die had op Facebook gezegd... die man moet de doodstraf krijgen. Dat was gelijk na de aanslagen. Nou, die rechter die wordt dus vervangen... bij dat proces van Anders Breivik. heeft de rechtbank in Oslo zojuist besloten. De OM, de advocaten van de slachtoffers... en de advocaten van Breivik... hadden gevraagd om de vervanging. Nou, er was veel ophef over die lekenrechter. Die had dus gezegd dat Breivik de doodstraf moet krijgen. En dat heeft hij ook toegegeven... onlangs dat hij dat heeft gedaan. Er komt nu een vervanger, een andere lekenrechter. Die zaak in Breivik... Wordt van Breivik wordt in totaal door vijf rechters behandeld... en drie van hen zijn lekenrechters. Dus straks zal het wel weer verder gaan. We gaan het zien. Moeten we dan nu wachten? Weet jij dat toevallig op een andere rechter... moet die ergens vandaan worden ingereden? Nou, dat weet ik niet, maar er wordt een ander gewoon ingezet. Dus... Ja. Oké, okay, goed. Wachten is dus op een andere rechter... en dan gaan we luisteren naar Andres uh, Breivik. Althans, dat is uh, de bedoeling. En voor zover het mag worden uitgezonden... want de rechter heeft Jan ook nog een heel pleidooi gehouden... wat wel en wat niet ja. uitgezonden mag worden. En de rechter neemt ter plekke de beslissing... wanneer camera's en microfoons ja, Precies. We gaan het zien. We gaan het zien. Dankjewel voor dit moment. Oké. Okay. Gaan wij naar de uh, scheepswerf in uh, Graven. Is hij nou wel of niet uh, gered? Uh, het antwoord is nee, want de werf zal vandaag toch surseance van betaling gaan aanvragen. De werf in het Brabantse stadje leek gered, maar kan toch niet verder... omdat de laatste afspraken met de gemeente te onzeker zijn voor het bedrijf. 60 mensen verliezen alsnog hun baan. De boodschap wordt uh, gebracht rond dit moment door de directeur van het bedrijf, Rob van Kessel. Ik sprak hem voor deze uitzending en mijn eerste vraag was... hoe gaat u het straks aan uw medewerkers vertellen? Ik ga de kantine in en dan ga ik ze meedelen dat we surseance van betaling gaan aanvragen. En dan is het doek gevallen? Dan is het doek gevallen. We hebben natuurlijk anderhalve week geleden ontslag uh, aangevraagd voor iedereen. Uh, daarna is het uh, personeel in actie gekomen en, en heeft de gemeente uh, een voorstel gedaan. Klopt niet, schijnvoorstel. En dan hebben wij geen andere keus dan socials van betaling aan te vragen. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. U bouwt schepen. Ja. Uh, er liggen twee schepen in aanbouw. Uh, die moeten 135 meter lang uh, zijn. Uh, en uh, u hebt een vergunning waarin staat dat u mag bouwen tot 110 meter. Uh, en toen heeft de betreffende wethouder, die hiervoor verantwoordelijk is... is er een stokje voor gaan steken. Uh, en toen werd het hele project kwam in gevaar. Uh, toen is de minister van Economische Zaken zich daartegen gaan bemoeien. Die heeft gezegd, hou eens op met die onzin. Laat ze gewoon 135 meter bouwen. Toen kwam er een gedoogvergunning. Waarom vraagt u nou toch vandaag sursciansen van betaling aan? Nou, Er is nog geen uh, gedoogvergunning. Uh, het is een scheidoplossing. Uh, de gemeente heeft een, een, een constructie bedacht... die alleen voor de korte termijn is...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 Een bestuursrechter zal die als onrechtmatig gaan beoordelen. Waardoor we als dat tijdens de bouw gebeurt nog in veel grotere problemen komen. En waarom heeft de gemeente niet gewoon gezegd... we passen de vergunning aan, u mag bouwen tot 135 meter? Wat maakt dat nou uit, die paar meter? Het maakt helemaal niets uit. We hoeven het bedrijf niet te vergroten. Wij hoeven de, de voorzieningen niet aan te passen. Uh, zie het als een, een schoenenfabriek die van maat 45 naar maat 47 gaat... met dezelfde machines. Er verandert helemaal niets. Maar de gemeente heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. En, waarom... en ik weet niet waarom niet. Dat, heb, dat hebben ze u niet ja. verteld? Nee, dat hebben ze me niet verteld. Dan komt er een heel mistig verhaal van, van allerlei geschiedenissen en, en vreemde zaken... die er helemaal niets mee te maken hebben. Ja. Maar waarom wij geen 25 meter lange schepen mogen bouwen... is nooit helder verklaard door de gemeente. Ja, De klungel van een wethouder uh, die hierover gaat, die heet uh, Erik Daanwels. Uh, die is overigens lid van het CDA. Uh, staat werkgelegenheid niet hoog in het vader bij hem of zo? Dat weet ik niet. Hij zegt van wel, maar de praktijk wijst anders uit. Maar dus, u is niet uitgelegd gekregen waarom uh, 20 meter extra een probleem is? Hij heeft nu als argument dat het in een nieuw ontwerp bestemmingsplan staat. Daar is nu 110 meter ingezet. Maar oh ja. het is er ingezet nadat wij onze vergunning hadden aangevraagd. En het heeft er voorheen ook nooit ingestaan. Dus hij heeft zijn eigen argument gecreëerd. Bizar. Dat is bizar. Ja. En u hebt geen andere keus dan nu aan uw medewerkers te vertellen dat ze hun baan kwijt zijn straks. En dat uw bedrijf dus op de fles is. Nou ja, het lijkt natuurlijk een oplossing wat de gemeente heeft voorgesteld. We gaan er gewoon bouwen en het komt wel goed. Maar ja, het gaat over een opdracht van tientallen miljoenen uh, euro's die uh, juridisch dadelijk niet houdbaar is. Op basis daarvan kan ik geen beslissing nemen. Ik, ik, ik moet naar de feiten kijken ja. en niet naar de emotie. En dan is dit voor een bedrijf onverantwoord om te aanvangen. Ik ga even naar Ad Koppian. Goedemorgen. Goedemorgen. Die is Tweede kamerlid voor het CDA. Uh, partijgenoot dus van deze uh, wethouder in kwestie. Uh, kennelijk is de macht van de minister van de Economische Zaken niet zo groot... dat er niet even een bestemmingsplan kan worden aangepast... waardoor twee schepen van een paar meter extra kunnen worden gebouwd. Kunt u dat uitleggen als politicus? Nou, het is sowieso een, een, een bizar dossier. Als ik dit uh, zo hoor en begrijp, doe ik het ook niet. Want ik denk, dit moet je toch met elkaar kunnen regelen als gemeentebestuur met een uh, plaatselijke ondernemer. Uh, het gaat om een bestemmingsplan. Nou, bestemmingsplanwijzingen hebben inderdaad een bepaalde doorlooptijd. Maar dan moet je toch met elkaar kunnen afspreken als gemeentebestuur met een ondernemer van links om en rechts om: gaan we dit voor u regelen? U heeft ook gewoon na 2015 gewoon toekomst om schepen hier te bouwen. Ja. Of? Als, als, als, als, als men een andere plaats wil... dan regelen we als gemeente een, een overplaatsing. Ja. Dus ja... Ik begrijp werkelijk niet wat, uh, wat nu het grote probleem is. Uh, de ondernemer kan natuurlijk ook gewoon een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Dat zou ik sowieso doen. Uh, ja, maar het, het is daarnaar... te laat. Het is te laat. Hij kan geen bedrijf uh, voeren op deze manier. En hij moet rekeningen betalen. Dus hij heeft zo'n van betaling aangevraagd. Ja, maar wat ik me dan wel even de vraag heb uh, aan de ondernemer, aan de heer Van Kessel, is... heeft hij dan op dit moment voldoende opdrachten om zijn mensen aan het werk te, te hebben? Die ga ik uh, aan hem stellen. Meneer Van Kessel, heeft u voldoende werk om uw mensen aan het werk te houden? We hebben ook last van de economische malaise. Dus het werk is heel, heel slap. Vandaar dat die 135 schepen nu net zo belangrijk zijn. Die opdracht die kunnen we krijgen. Maar ja, die kan ik pas aanvaarden als we hem mogen bouwen. Inmiddels zijn we met alle discussies uh, vier maanden verder. En ja, op basis van uh, het komt wel goed, kan ik ook geen financiering krijgen. En dat betekent ook dat die order dus niet zal komen nu. Met andere woorden, meneer Koppenjan, de orde gaat aan de neus van meneer Van Kensel voorbij. door het klungelige optreden van uw partijgenoot, Hij. Nou ja, kijk. Uh... Ik denk niet dat hier nu de partijkleur uh, toe doet. Het gaat er hier gewoon om hoe kunnen we dit nu met elkaar goed regelen, uh, als gemeentebestuur, als uh, ondernemer en uh, natuurlijk als, als rijksoverheid, maken we ons hier ook zorgen over. Want werkgelegenheid is heel belangrijk en zeker ook onze scheepsbouw. Vindt het ja, heel maar, belangrijk. Wat kunt u nog doen als Kamerlid? Nou ja, kijk, ik heb gisteren natuurlijk ook contact gehad met mijn uh, collega's uh, in uh, de gemeenteraad van het CDA. En kijk, we moeten wel even heel scherp kijken waar ligt nu het probleem. Ik kan me niet voorstellen dat de gemeenteraad niet meewerkt aan een snelle uh, bestemmingsplanwijziging. Uh, ook ik kan ik me niet voorstellen dat de gemeenteraad niet meewerkt aan het perspectief bieden aan deze ondernemer om ook na 2015 gewoon zijn bedrijf te kunnen voortzetten. Maar wat de gemeenteraad niet kan regelen is natuurlijk de opdrachten voor deze ondernemer. Dus mijn vraag is ook aan de ondernemer van, heeft u nu gewoon... Uh, een aantal opdrachten. Maar meneer daar heeft hij antwoord op gegeven. Daar, daar heeft het net... op het moment dat uh, de klant weet dat hij uh, zeker weet dat de schepen afgebouwd kunnen worden. Ja, dan, dan is er werk. En als er werk is, ja, dan kunnen mensen ook aan het werk blijven. Maar dat zegt meneer Van Kessel net. Hij heeft twee orders lopen van schepen van 135 meter. Daarmee kan hij zijn weer mensen aan het werk houden. Hij mag ze alleen niet bouwen, omdat er een wethouder heeft bedacht dat hij maar tot 110 meter moet bouwen, ja, mag bouwen. Ik, ik kan me dus niet voorstellen dat die wethouder en die gemeenteraad op het moment dat er twee opdrachten liggen en uh, de onderzoekers. Maar zo is het wel gegaan toch? dat we het niet samen met elkaar kunnen oplossen. Ja, maar, dus, maar in ieder geval niet op tijd. Want meneer nou ja. Van Kessel moet zijn medewerkers uh, gaan vertellen... dat ze hun baan gaan verliezen... en dat, dat hij de dus sociaalse van betaling moet gaan aanvragen... Ja, dus daarom denk ik echt dat de gemeenteraad en het heer Van Kessel misschien vandaag nog met elkaar om de tafel moeten en gewoon met elkaar afspraken moeten maken van luister eens, op deze plaats waar nu de scheepswerf is gevestigd kan gewoon nog na 2015 schepen gebouwd worden. En wij gaan het regelen als gemeente linksom of rechtsom, want de ja, meneer... werkgelegenheid en de scheepsbouw is buitengewoon belangrijk voor Nederland. Dat lijkt mij ook, meneer Van Kessel. Uh, heeft dat ja. nog zin om te gaan praten? Nou, dat proberen we al jaren. Het is heel moeilijk om met deze wethouder BNW te praten. Na onze ontslagaanzegging anderhalve week geleden, heeft de wethouder publiekelijk beloofd: ik neem contact op met de ondernemer. Ik heb niets meer van de wethouder gehoord. Uh, vrijdagochtend voor de uh, vergadering van uh, de, de raadsleden kreeg ik een, uh, een uh, memo van de wethouder waar het voorstel in stond. En dat was het dan. Er is geen overleg geweest. En nou, als je op dat moment al niet kan overleggen, wordt het toch heel moeilijk om een oplossing waar beide partijen zich in kunnen. Vinden eh, op, op papier te krijgen. Ja, meneer Koppenjan, kunt u nu niet even snel aan Maxime Verhagen bellen en zeggen: regel dit nog even? Uh, en uh, en uh, probeer me ook eens even van die meneer Daandels af te komen uit die partij misschien? Nou, dat lijkt dat mij een zaak van de gemeenteraad. Die gaan over hun eigen bestuurders. Nou, ik vo vind volgens, volgens mij wel gaat het CDA dat... over dit maatschap van leden van het CDA. Nee, nee, ik vind overigens wel dat Maxime Verhagen hier heel adequaat heeft opgetreden. Want het ja, is al maar heel lang dat opgeleverd. de minister zich hiermee persoonlijk bemoeit. Maar het heeft niks en opgeleverd. Nou ja, ik bedoel, zover zijn we nog niet. Uh, Jawel, want om tien nu gaat, mee, dus op het moment dat wij dit gesprek uitzenden, gaat meneer Van Kessel zijn medewerkers inlichten dat het over is. Maar dat is natuurlijk ook een keuze van de heer Van Kessel. Nee, want hij kan die, niet anders, zegt hij mededeling net. mededeling te doen. Hij kan, hij kan die mededeling ook morgen, overmorgen doen. En ik denk dat gewoon iedereen even... Uh, het wantrouwen opzij moet zetten, met elkaar ah. om de tafel moet gaan zitten... Iedereen het wantrouwen opzij moet zetten. Een wethouder die niet bereikbaar is als het om zo'n belangrijk punt gaat, meneer Koppenjan. Ik kan me niet voorstellen dat de wethouder niet bereikbaar is. Dat kan ik mij niet voorstellen. Nou, meneer Van Kessel heeft het net gezegd. Meneer Van Kessel, gaat u uitstellen uh, wat u om tien uur uh, gaat zeggen? Nee, dus op dit in moment... deze situatie is het juist, uh, ja ja, uh, de, dan moet ik wel uh, sociale van betaling aanvragen. Omdat er geen enkel zicht is op werk. Ja. Als ik dat niet zou doen, zou me dat weer verweten worden. Dus ja, ja alles, alles beziend is er geen andere mogelijkheid dan uh, sociale van betaling aan te vragen. En er is genoeg tijd en gelegenheid geweest voor de gemeente, uh, zowel BMW als de raadsleden, om hierop te reageren, om hier tot in overleg een oplossing te komen. Ja. Het is heel spijtig genoeg, met name voor mijn collega's, niet gebeurd. Robert van Kessel, directeur van de Scheepswerving Graven. Ik uh, dank u zeer en ik wens u sterk vandaag, uh, ja. bij het uh, ook afleveren van deze vervelende mededeling. En Ad aan Tweede kamerlid voor het CDA, Dus kijken wat u nog uh, in werking kunt zetten vandaag. Ik dank u zeer allebei. Best. Dankjewel. Er zijn grote stukken zee aangewezen voor nieuwbouw. Windparken. Er mag twee keer zoveel haring gevangen worden. Visserij. Visserij. Nog meer gas eruit halen. boorplatforms. Ja, er zijn heel veel verschillende belangen. Het wordt er steeds drukker. Eén van de meest rijke zeeën ter wereld.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 Vanaf het strand gezien, dames en heren, is onze Noordzee een grijs-groene watervlakte met hier en daar een vissersboot of een vrachtvaarder. Schets je alle gebruikers op een kaart, dan ontstaat een heel ander beeld, een wirwar van concessies, platforms, vaarroutes en voorrangsgebieden. Hoe verhouden al die belangen zich tot elkaar? Egbert Hermsen is vandaag bij de verkeersregelaar van de Noordzee. We zijn als klein land niet eens zo slecht afgekomen, want het zeegebied dat aan Nederland is toegewezen is anderhalf keer zo groot als ons land. Dus dat is een behoorlijk gebied nog. En ook een heel druk gebied. Coastal surveer 2, uh, Nederlands kustwacht. Goedemiddag. Ik daar geweest op mijn aardisch Codewerk. U bent de Papa Delta 2796. Dat is correct. Dank u wel voor de medewerking. Die vertwijfelde of zijn AIS-transponder werkte. Nou ja, Wij zien hem op het scherm. Ik zag hem zelf. En dat scherm, waar Peter Verburg van het kustwachtcentrum in den helder het over heeft... is 5 bij 2 meter en toont alle schepen en scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noordzee. De nou, snelweg op zee, dat, uh, wat u daar ziet met die pijlen erin, dat zijn dus de vaarroutes. Die zijn ingesteld omdat het, uh, de Noordzee een van de drugsbevaren zeeën ter wereld is. Dat kun je niet allemaal in het wilde weg door elkaar heen laten varen, want dan gaat het mis. In ons deel van de Noordzee schatten we dat op tussen de 200.000 en de 300.000 scheepsbewegingen per jaar. Van schepen die naar ons land gaan of van ons land komen of ons land passeren. En dat betekent gemiddeld, en dat zijn schattingen uiteraard, dat er ieder moment van de dag twee tot 300 schepen in ons gebied zijn. Zolang die schepen gewoon over vaarroutes varen en uh, niet tegen elkaar botsen... en er niks overboord wordt gegooid, dan is er nog niet heel veel aan de hand. Zegt Ilko Leemans, directeur van de Stichting de Noordzee... een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie. Het was vroeger wel anders, want vroeger was het heel erg gewoon... Om een, van een schip om uh, je afgewerkte olie te lozen of het afval overboord te gooien. En nu wordt er veel beter op gelid. Mee eens, zegt Peter Verburg van de Kustwacht. Het wordt gezien dat uh, sinds we dit systeem hebben, sinds 2007, uh, zie je ook een piek in het aantal processen verbalen. Omdat we veel meer zien nu. Vroeger had je alleen maar een hete daad, als toevallig een schip of een vliegtuig van ons daar in de buurt was. Want die zee is natuurlijk ook wel behoorlijk verdeeld. Er komen windmolenparken, er zijn er al een paar. Er staan zo'n 125 platformen op ons Nederlands deel. Daar zitten we in een veiligheidszone van 500 meter omheen. Dus er zijn hoop gebiedjes waar je helemaal niet mag komen. Volgend jaar augustus worden die scheepvaartroutes verlegd... om meer ruimte te scheppen, zodat windmolenparken aangelegd kunnen worden. En uh, je kan natuurlijk niet hebben dat zo'n windmolenpark in zo'n vaarbaan komt te staan. Wordt het pas meten? Ja, toch wel een beetje. Want dit is ook een gevolg van het steeds vaker gebruiken. De Neeltje Struis, uh, de nl zegt het maar over. Ja, de We hebben nog even wat gegevens op het agaratoorstation. Ja, Neeltje Struis, als uh, we ontvangen Bedankt tot zo. De Neeltje Struis is een... Ja, dat is de reddingboot van Stellendam. Die ligt aan de binnenkant op het Haringvliet. En die moest even een Duits motorjacht helpen. Dat zat ook weer eens aan de grond natuurlijk. En uh, ja, u zegt een Duits motorjacht, heeft daar iets mee te maken nou, of is dat, dat puur toeval? heeft niets met uh, Duitsers te maken natuurlijk, maar wel met uh, bepaalde bekendheid uh, in de regio. Zeescheepvaart is zeker uh, behapbaar voor de Noordzee. Ja. Mits iedereen zich aan de regels houdt. Geen afval overboord zet en het liefst nog schone brandstof gebruikt. Ja, en veilig vaart hè. Toch is er volgens Ilko Leemans van Stichting de Noordzee nog één punt waarvoor de scheepvaart milieuwinst te behalen is: onderwatergeluid. Dat is een van de weinige dingen waar scheepvaart nu echt nog wat aan moet doen. Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan, er is nog veel over onbekend. Maar dat geluid wat de scheepschroeven maken, al die schepen bij elkaar dat is uh, waarschijnlijk verstorend voor het zeeleven. Maar uh, kunnen uh, schepen, schippers, reders daar wat aan doen? Uh, ja, de, je kan er wat aan doen. Dat is uh, de techniek verbeteren. Er is ook een uh, groot Nederlands onderzoeksinstituut, Marin, die doet daar ook onderzoek naar. Hoe kan je die schroeven nou zo maken dat ze stiller zijn? Maar waar de scheepvaart het relatief goed doet... laat de politiek volgens Ecolemans steken vallen. Er is geen uh, duidelijke uh, visie over wat we nou met die Noordzee precies willen... De laatste tijd heb ik het idee dat het eigenlijk alleen maar veel minder is geworden, het doordachte beleid. En waar komt dat door? Gebrek aan aandacht. Vorig jaar werd een rapport aangeboden van de adviesraden aan, aan de overheid, aan, de, aan staatssecretaris ATSMA. En dat ging juist hierover. Van, nou, er moet eigenlijk gecoördineerd beleid komen. Uh, er moet ook veel meer internationaal worden samengewerkt tussen de landen in de Noordzee. Bewindsvoerder moet zich daar heel verantwoordelijk voor gaan voelen. Nou, Daar was uh, staatssecretaris niet echt mee eens. Zei, uh, nou. Waarom niet? Nou ja, het gaat toch prima zo. We hebben ambtelijk overleg uh, hierover tussen de verschillende departementen. We hebben ook uh, overleg me, op ambtelijk niveau met andere landen. Dus uh, ik zie geen reden om daar verder iets aan te veranderen. Wordt de, de Noordzee uh, te onbelangrijk gevonden in uw ogen? Ja, absoluut. absoluut. En, uh, ja, het, het Nederlands deel van de Noordzee hè, dat is al veel groter dan Nederland zelf... Uh, de hele Noordzee is, is nog veel groter. Uh, het is ook ons grootste natuurgebied, want het is een natuurgebied. En als je dan ziet hoe weinig aandacht daarvoor is, vind ik dat eigenlijk uh, nogal beschamend. Morgen in de Noordzeeslag, zandwinning uit zee. In het verleden hadden wij duidelijk een stellingname... als industrie tegenover natuurorganisaties. We staan tegenover elkaar. Tegenwoordig zoeken we elkaar op... en proberen we gezamenlijk de dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Straks mag je een varken als huisdier houden. Als het aan staatssecretaris Henk Bleker ligt... komt er een speciale huisdierenlijst. Eerste uurtochtend humeur, hier is Tonkas. Geachte God, alles goed, met de zoon ook. Mooi zo. Toevallig vorige week naar de Passion gekeken. Net als ik, beroepsmatig zeker. Nou, eh, ik vond het een opvallend goede sfeer voor een kruising. Dus zo kan het ook. Ik moest nog wel even terugdenken aan de toneelversie... van Jesus Christ Superstar in 74. De kritiek was toen nog dat een paar bijbelteksten niet letterlijk klopten. Nou, dat lijkt nu wel voorwaarden. Ik hoorde alleen liedjes die ik het hele jaar door al hoor. Ronduit indrukwekkend vond ik hoe de hele parochie vanuit de koopgoot... met een gigantisch, door het bisdom gesponsord kruis van polystyreen kwam aanzuilen. Wat een joekel, zeg. Daar paste die van uw zoon wel drie keer in. De keuze van de regie om gelijktijdig het liedje Leun op mij te zingen... vond ik van een verrassend soort ironie getuigen. Net als die tram waar Jezus met zijn vrienden in zat... waarop de display in plaats van lijn 12 Holy stond. Kijk, we lachen ons hier doorgaan suf... om luidjes die koeien als heilig beschouwen... maar de tram waar de EO mee op de proppen komt... gaat wel een stapje verder. Hallo, hé? Wat een goede provocatie... Toen Jezus vervolgens in de snakbaarste zijn laatste avondmaaltje kocht... en Judas op zijn Blackberry de kliklijn belde... waarna Klaas Wilting kwam aansnellen om Jezus in te rekenen... was ik helemaal om voor hoe de zaken tot de kern waren gereduceerd. Toen Petrus ook nog prompt begon te zingen... Mama, mama, kan het licht aan op de gang, kon je me wegdragen. Ik moet echt terug tot de sekspistels zonder een dergelijke inhoudelijke ratje toen nog voor de geest te kunnen halen. Heerlijk. Waar het zelfs voor mij in zijn anarchisme misschien een tikkeltje te ver doorschoot... was het moment dat Pontius Pilatus vroeg wat hij met Jezus aan moest... waarop de menigte overenthousiast enthousiast Kruizichem scandeerde. Dan denk ik, ja, euh, zelfs met de kennis van nu willen we dus blijkbaar nog steeds niet... dat het verhaaltje anders afloopt en daarmee aan amusementswaarde verliest. Aan de andere kant werd hier natuurlijk prachtig geïllustreerd... hoe makkelijk iedereen altijd en overal massaal hetzelfde roept... en de musical-vorm zich daarbij uitstek voor leent. Musical was hier al zo'n beetje religie, maar nou is religie ook nog musical. Toi, toi, toi ermee. Tonkas <tiedacht> morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Drie voor half elf uur luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. We gaan naar een plan van staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw... want hij wil dit jaar of volgend jaar een officiële lijst van dieren... die we als huisdier mogen houden. En de Universiteit van Wageningen voert hiervoor het onderzoek uit. Paul Koenen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent gedragsbioloog van de Wageningen Universiteit Research Center. Welke huisdieren mogen wel en niet, wat u betreft? Uh. Op dit moment is dat uh, alle, bijna alle dieren mogen... behalve als ze uh, niet verhandeld mogen worden op een CITES 1 lijst En als er een lijst is uh, van apen mag je niet houden... een ja. aantal katachtige en dergelijke. En productiedieren mag je in ieder geval wel houden. Wat zijn productiedieren? Nou, dat zijn paarden en... Uh, Koeien en varkens en uh, zelfs cavia's en uh, woestijnratjes en dergelijke staan op zo'n lijst. Dus mm. daar is enige duidelijkheid, maar het is nogal verwarrend. De meeste dieren kun je in principe houden als ze in gevangenschap geboren zijn. Ja, gifslangen? Gipsl uh, ja, het gaat in dit geval over zoogdieren, vooral waar wij wat vanaf weten. Gifslangen is uh, iets waarvan ik denk, van ja dat, dat als het gevaarlijk is voor de mensen in de buurt... Ja, kan, kan het zijn dat je daar een verbod op hebt, maar op dit moment is het uh, allemaal mogelijk. Ja, maar het gaat nu om de nieuwe lijst die staatssecretaris Bleker wil. Ja, en en daar doet, die... doet u onderzoek voor, toch? Ja, en die gaat in eerste instantie alleen over zoogdieren. Dus uh, gipslangen, daar kan ik nog niet veel over zeggen. Oh, oké. Okay. Welke zoogdieren mogen dan niet alleen apen? Kort uh... een kort lijstje dan? Het, nee, we zijn op dit moment aan het onderzoeken um, op, op grond van een of andere systematiek... Uh, welke uh, natuurlijke gedragingen dieren hebben, welke welzijnsproblemen ze tegenkomen in gevangenschap. En op grond daarvan zouden we kunnen beslissen wat voor dieren wel gehouden kunnen worden... en welke diersoorten niet gehouden kunnen worden. Dus u bent en daar so zijn we mee bezig. Ja, ja, Dus u bent aan het uitzoeken of gevangenschap voor deze dieren... Uh, nadelig, uh, uh, nadelige psychische consequenties voor die dieren ja. heeft? Ik en maar consequenties. Zeker. En hoe, hoe weet u dat? Want die dieren kunnen toch niet praten? Die kunnen niet praten. Dus voor een deel, uh, wij baseren ons vooral op wetenschappelijk onderzoek. Dus wat er in de literatuur over te vinden is. En uh, over natuurlijk gedrag kunnen we redelijk wat vinden. Maar over uh, gedrag en welzijn in gevangenschap is het lastiger. Vandaar dat we een enquête gemaakt hebben. Op grond waarvan we hopen dat als mensen dat uh, voldoende invullen... wij een beter beeld krijgen van wat er uh, speelt. Welke dieren gehouden worden. Uh, hoeveel daarvan gehouden worden. En wat voor mogelijke problemen of juist uh, uh, positieve effecten uh, gevangenschap op die dieren heeft. Dus u bent mensen aan het, an aan, aan het enquêteren waardoor de staatssecretaris kan beslissen welke dieren wel en niet mogen? Ja, maar de enquête is wel zo dat we feitelijke informatie willen hebben. Dus het is voor een deel om, om zeg maar, grijze literatuur, literatuur, ja. uh, blaadjes van verenigingen, boeken en dergelijke, die informatie bij elkaar te vergaren. Nou, als u eruit bent, horen we u graag weer. Okay. Paul Koenen, gedragsbioloog aan de Wageningen Universiteit. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Uh, zometeen meer nieuws van het Breivik-proces met Jan van der Putten. Meer informatie over deze uitzending vindt u op kairo.nl En u kunt uh, ons ook volgen op Twitter, hashtag GML Radio Prem. Goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen Sven, ik ben in Kapelle aan de IJssel. Wat ik heel leuk vind, hij is in alles met tegenpool. Hij is lelijker, zijn gedachtegangen zijn dommer. Hij uh, vervuilt iedere avond van half zeven tot zeven de eter via Radio 1. Maar niemand is blijer dan ik dat we in een land wonen waar hij kan schitteren. En waar hij dat kan doen. Uh, vandaag verschijnt het boek van Joost Eerdmans. Joost, je mag ook mee terugpraten hoor. Verschijnt Dankjewel. het boek van Joost Eerdmans. En wat gaan we zo doen van half elf tot elf? Vechten of nou discussiëren? Nou, een spiegel kopen denk ik, hem. Dat is ook, uh, lijkt me goed. En uh, in het boek, ja graag even over Fortuin. Pim Fortuin, het is de dag van, uh, van Pim toch een klein beetje... Uh... Nou, het is de dag van jou. Ja, dat mag je zeggen. Van een maar... verlegen jongen uit Harderwijk tot de man van rechts Nederland. Ja, dat is wat, wat grof uh, gezegd. Maar het is inderdaad een geschiedenis He die ik meedraag. En waar we vandaag op terugblikken wat Fortuin na tien jaar heeft betekend. Oké, okay, luisteraars, en dat doen we. Uh, trouwens, jij bent voor lekenrechtspraak. Daar gaan we ook ja. zo over praten. Ja, want graag. een van je lekenrechters ja. heeft op Facebook gezegd dat Breivik de doodstraf had. Ja. En daardoor wordt het proces nu vertraagd. Ja, ja, maar die doodstraf bestaat niet in Noorwegen. Ja, dat vindt... is ook wel waar. Luisteraars, we gaan naar de Bourgandische stem van Jan van der Putten voor het laatste nieuws uit Noorwegen. Radio 1. Het NOS-journaal. De scheepswerf Graven in Brabant gaat toch dicht. De directeur van Kessel heeft de 60 personeelsleden meegedeeld... dat hij uitstel van betaling aanvraagt. Dat heeft hij gezegd in het KRO Radio 1-programma Goedemorgen Nederland. Vorige week leek de werf gered. De gemeente gaf het groene licht voor de bouw van twee schepen... die 25 meter langer zijn dan officieel is toegestaan. Maar volgens de directeur van de werf... heeft de gemeente Graven verder niets van zich laten horen... en is er op deze manier geen financiering te krijgen. De rechtbank in Oslo heeft besloten dat een van de drie lekenrechters... in het proces tegen Anders Breivik vervangen wordt. De rechter kwam in opspraak nadat bekend was geworden... dat hij vorig jaar op Facebook schreef dat Breivik de doodstraf moet krijgen. En de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu... heeft kritiek op het voornemen van VVD, CDA en PVV... om op ontwikkelingshulp te bezuinigen. In een ingezonden brief in Dagblad Trouw schrijft hij... dat Nederland als gidsland lijkt te verdwalen... in een kakofonie van hulpskeptici. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Zoetermeer staat het vast over 2 kilometer. De weg is nog dicht. Het verkeer wat daar staat kan dan langs via de af- en oprit Zoetermeer. Maar moet je nog vanuit Utrecht naar Den Haag... dan kan je het beste omrijden door bij Bodegraven om te rijden... via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Dit is Radio 1. NTR... Remtime, rem radication. It's Remtime. Vandaag tien jaar geleden werd hij meegezogen in de zuiging van de goddelijke kale Pim Fortuyn. De verlegen jongen uit harderwijk, lid van het CDA, had de schoenen aangetrokken en had zich aangemeld bij Pim. Hij stond nummer 19 op de lijst. In april kwam het besef dat hij misschien wel Tweede Kamerlid zou worden. Pim Fortuit werd vermoord door de blanke christen Volker van de Graaf. Joost Eertmans werd Kamerlid in een fractie vol Pichbeen op plateaus, Plateauzolen. Tien jaar later is Joost Naas weshouder in Capelle aan de IJssel... mijn collega als radiopresentator hier op Radio 1 met de avondspits. Goed, hij heeft drie keer minder luisteraars dan ik... maar dat mag de pret niet drukken. Vandaag verschijnt zijn boek 10 jaar zonder Pim. Ik praat met Joost Eertmans, natuurlijk over Pim Fortuyn... maar ook over zichzelf, zijn ambities en zijn boek. Heeft u vragen aan Joost Eertmans op- en aanmerkingen... bel dan 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en twitter naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Joost, we kennen elkaar heel goed en al zijn we politiek van totaal verschillende signatuur. We mogen elkaar ook, dus ik ga niet u tegen je zeggen. Je bent negen jaar jonger dan ik, dus jij mag u tegen mij zeggen. Mm, mm, mm, <laughs> maar even beginnen met die leekrechters. We hoorden het, dat jij bepleit dat heel erg. En dan zie je wat een Leek doet. Die gaat op Facebook, een professionele rechter, die zal dat nooit doen... En nu oh, wordt er, nee, op, we of, hebben professionele rechters gehad die tijdens een dinetje ook wel eens wat rare dingen roepen of een lunch. Dus het maar is, niet op Facebook publiekelijk. Nee, weten nog dat niet. Misschien nog niet in Nederland. Maar het punt is nou juist dat dat zowel niet kan bij professionele rechters ja. als bij lekenrechters. Dat gebeurt in beide gevallen is het absoluut onacceptabel dat een lekenrechter zich of een rechter zich uitlaat uh, over, die, over die zaken die in dat Het punt is wel dat je ziet dat het volk zijn mening dus wel vertolkt die door een lekenrechter. Dat is precies het punt. Maar het volk, de rechter rechters... Heel veel Nederland. mensen willen de doodstraf voor ik, deze ik man. Wil, ik wil de doodstraf. Nou ja, je zegt het hardop. Een rechter, het kan niet eens in Noorwegen... maar een rechter zal dat nooit vinden, laat staan, uh, zeggen. En dat is het punt bij lekenrecht. Het volk komt binnen in de rechtszaal. Nee. En dat is zo interessant. Maar en... een rechter zal het niet zeggen, Joost, omdat het parlement hier heeft afgesproken dat we geen doodstraf hebben. Het moment dat het parlement in Nederland zal besluiten dat in bepaalde gevallen, zoals Robert M, de doodstraf mogelijk is, dan zal de rechter het wel over ja, maar praten. laten we eens bedichten bij huis Robert M. Er is bijna geen man op, op straat te vinden of vrouw die zegt die Robert M moet weer terugkomen in de Maatschappij. Terwijl alle betrokkenen van inclusief de advocaten en de rechts ah. en de officieren in de zaak M, vinden dat hij behandeld moet worden, dus weer terug kan komen. Nee, en Prem, dat accepteren heel veel mensen? Nee, Maar, maar, maar oké okay, luister, wat ik, wat ik met jouw familie verschil... Oh god luister, als ik had gedacht dat het veel mooier zou beginnen... Nee, is kom dat maar, uh, nee, nee, Laten nee, we, nee. we het maar over is, de rest is, gaan is hebben. De, is dat het gezonde, ik, de John Locke-theorie... Als de massa soms zegt dat iets moet gebeuren... En jij bent ervan overtuigd dat de massa ongelijk heeft... Moet je de moed hebben om te zeggen dat doen we niet. En in Nederland hebben ze gezegd, we doen geen doodstraf. Dan moet de je de ook tegen de de moed van, hebben, De uh, moed hebben om een, ver, een kinderverkrachter weer los te laten... Nadat die ja. 67 kinderen... Ja. En die moet dan zeker op mijn kinderen gaan overtuigen. Nee, over ik, 15 jaar. Is dat heel, wat je wil? Ik wil heel graag dat Elie van de slang krijgt. Ik vind het vindt krijgt. ook een godspe, dat Volk het van de Graaf, jullie Nee, maar dat vindt dus geen rechterprem. En daarom zijn lekenrechters een aanwinst. Omdat zij vertolken wat een rechter niet zegt en niet vindt. Wat is juridisch opgeleid in de theoretische wereld. Ja. Er zijn heel veel mensen op straat, gewoon burgers zoals nou, jij en ik. Wij vinden iets anders. Namelijk, ik hou van mijn kinderen. En ik wil dat ze niet worden aangevrozen door een pedo als Robert M. Nee, maar luister. Jij hebt ook gestudeerd. Ik heb ook gestudeerd. En we staan beide met onze bedenbienden in de maatschappij. Ik, genoeg van die rechters, sta echt met bedenbienden in de in de maatschappij wat het verschil is. Ik zeg laten we die wet dan veranderen en jij zegt breng, breng het dan een vooral lu het. Kijk, een lekenrechter moet zich altijd aan de wet houden. Ja, dus dat, kan ik is, toch professionele dat, dat, dat is precies. Het, dat is precies het punt. Dus als een als een lekenrechter zich uitlaat over de doodstaf, die bestaat ook gelukkig niet in Nederland, kan ook niet in Noorwegen. Maar het punt is als hij zich dus als hij dingen vindt die een normale professionele rechter niet vindt, dan is het een aanwinst. En dat is een aanwinst ook voor de voor, rechters voor het zelf. Debat, voor nee, het, maar het, ja. exact. Het debat in de ja. raadzaal, het ja. geheim van de raadkamer... Ja. daarbinnen vindt een heel interessante discussie plaats... op het moment dat je gezond verstand ja. gewoon leken toevoegt... aan. Er zijn aan aan heel rechter, veel beschaafde landen waar een relijke rechter is. Er zijn ook heel veel beschaafde landen, ja, zoals in de, -de Staten, waar de doodstraffer ja, is. Dus. Okay. Joost, um, um, wat ik wil vragen... Ik, ik, ik, ik, ik, ik zie je nog uh, uh, tien jaar geleden bij de voorstelling... Uh, uh, ja, wat het was begin maart, toen jullie werden voorgesteld hè, als lijst... Ja. Uh, uh, zie ik nog een beetje bleuwe jongen... daar op de achtergrond staan, op plaats 19. Ja. Uh, uh, ik, ik heb het echt op mijn ja. net, want je was lang, sta ik uit ja, ik, boven ik, ik de rest. zijn de enige levende beelden van mij en Fortuin levend, ja. uh, zeg maar. Uh, waarbij ik dan inderdaad te zien, ben met een klein gereformeerd hoofdje... dat ja. uitsteekt boven, geloof ik, Hans Smolders. Ja. Uh, dus dat, dat heb je goed gezien. Ja, en nu tien jaar later zie ik een man vol verven... Die hier al Lieke Rechter verdiedigt met een Bena jans achtig vingertje. Ik uh, word minister-president, <laughs> Prem. Vergis ja. je Pim, niet? Hoe heeft Pim Forte jou persoonlijk beïnvloed? Uh, die heeft mij zeer beïnvloed. En dat, uh, ook, ook overigens mijn vrouw die naast, uh, naast me zit hier... in de bus van de Ja, dat van is een Femke, de uh, echtgenote en moeder van zijn kinderen. Die zit ook in oh, de bus. Die, ja. die zit bij mij. Tenminste, die, die heeft mij uit, uit een wereld getrokken... waar ik wel in zat. En dat is Harderwijk. Dat is toch de Bijbelbelt, wat je zegt. Dus daar ben ik overigens al in mijn studententijd... zo'n beetje uitgeklommen. Ja. Maar toen was ik nog steeds een verlegen gereformeerd mannetje... uit Harderwijk. En dat zal altijd wel een onderdeel van me blijven. In het CDA zat wat meer een paplepel ingegoten. Maar door... Fortuin, met name, de, de, de man die ik toen sprak onderweg... naar het ABN Amro Tennis toernooi in Rotterdam... en uh, mijn, mijn cv aan hem overhandelde in februari tien jaar geleden. Ja, daar ben ik wel enorm door, door veranderd, ook, ook, ook als politiek... Uh, beest, zeg maar, politiek dier, ben ik door hem getraind in de korte tijd dat we hem mee hebben gemaakt. Met hem natuurlijk vele anderen, en dan noem ik ook pastors, en je hebt met zoveel uh, collega's... Met mijn Winnie herber. de Jong. Winnie de Jong heeft me heel veel geleerd, <lacht> dat je op tijd tijdje pilletjes moet innemen. <lacht> He, maar nee, het is absoluut een, een, een totaal uh, ja, een cooker geweest. En, en wat zat. ik grappig vond, Jay, ik heb je in 2006 geïnterviewd voor BNR Nieuwsradio, toen was Wemke er ook bij, toen je het in het primpraat en toen was je... Uh, uh, met 1NL. Het is jou gelukt om. Acht jaar in de Kamer te blijven. Ja. Uh, vijf en een half jaar sorry, in de Kamer te blijven. Tweede termijn. Jij bent van al die. Hmm. Als ik dan vraag welke, welke Tweede Kamerleden van de LPF onthouden, je noemt iedereen heel vaak jouw naam. Hoe is het je gelukt om tussen die Pygmeen op plateausolen, dat was van Theo Vichy, van van ja, ja. uh, uh, toch overeind te blijven? Heel eigenlijk wat ik gedaan heb toen, was bij elke ruzie die op, op, op springen stond of, of, of problemen, heb ik me gedrukt eigenlijk. Dat was met name wat ik deed. Dus ik, ik heb mij gewoon ging ik met mijn, met mijn vriendin fietsen uh, langs de duinen, om, om, omdat ik me niet onderdeel wilde worden van een conflict. En er waren gewoon conflicten tussen ego's bij ons. En ik, ik stond eigenlijk aan geen één kant, want ik vond alle ruzies vond ik gewoon. Totale verspilling ja. en van ons, ons talent en onze kans die we kregen. Want uh, Ronald Plastek zegt altijd, het is een geleende fiets in Den Haag. Ja. Dat is het ook. Je zit op een geleende fiets. Doe daar dan heel voorzichtig mee in rij voorzichtig. En ik heb altijd gedacht bij die problemen en die, die toestanden die we hadden in de fractie. Dat was ongelooflijk. Later ook in het kabinet. Doe even normaal. Dat, ja. dat had ik toen eigenlijk al gedacht. Durf, durf jij dat te zeggen dat de LPF Tweede Kamer fractie verspilling van belastinggeld was? Dat denk ik wel. Dat is ook wel uitgerekend door... Uh, ik geloof SBS6, dat was toen nog uh, de man... Uh, Henk Bres heeft dat ja. toen uitgerekend wat wij gekost hebben. Nou ja, elke fractie kost geld, maar dat was wel echt doodzonde. Want we hebben natuurlijk ook een kabinet uh, laten vallen, feitelijk. Dat zat er net, weet je. We, ja. hebben, daar, we hebben daar echt inderdaad... Ja, dat, dat, is zo, dat is gewoon waar. We hebben daar inderdaad belastinggeld verspeeld door door onnodige zaken We hadden gewoon rust moeten pakken. Best nou is het gewoon telefoons. Iemand zei ook had had nou gewoon eens drie maanden op de op de nou, ja. gewoon eens even weg geweest of ja. een, een paar weken op de schelling gaan zitten van mijn ja. part. En uh, het had het had het had gekund met elkaar als we de rust hadden gepakt. Publiciteitsgeel heet. Je komt ineens in de scheenwerpers. Ja. en je kan niet en je denkt iedere keer dag met een spoel op Barent en van dorp en dan. Uh, ja, dat speelde mee. Andersom ook trouwens. Media ja. wilde... Constant. Natuurlijk. En natuurlijk. Maar je emotioneel. bent nu zelf in de media, Joost. Als nee, er iets het. gebeurt, bel je ook, spring je erop. Nee, maar, maar, maar, maar je, je bent, bent nu geen harbieter. Klopt, maar ze lagen dus bij het toilet ook als, we gewoon, als er niks aan de hand was. Weet je? Dus het was nou, uh, je wist wel dat er iets aan de hand nee, was. Nee, je wist elke dag, als je, als je maar aan, aan, aan, aan iemand wat vroeg... dan wist je dat je weer een rel had. En er werden ook gerustig dingen verzonnen. Van, wist u wel dat, uh, dat Harry's, uh, Harry Mulders een hekel aan, aan jou heeft? Uh, weet je? Zo werd het ook bijna gebracht. Dus het was bijna elke week wel raak uh, in die tijd. Wat, want, wat ik grappig vind, ik kreeg hier een mail... Ha joost onder de Dotto Joost mag het weten, zou je best een politieke partij kunnen oprichten. We zijn toch goed zat met al die dagelijkse corruptie door semi-politieke figuren. Het grappige is dat, hij heeft de politieke partij opgericht 1 NL. Um, die een beschaafde rechtse partij was. Uh, uh, met Marco Pastor, ook uh, iemand die ik zeer tegenop tegenopkijk. Uh, waar ik ook niet altijd mee eens ben. En hij haalde hoeveel zetels Joost? Nou, bijna één. Uh, dat, nul... <laughs> nul zetels. En... Het, was, het was net, net, net te, te weinig voor één zetel. En dat viel ons bitter tegen. We zaten in de scrimmage tussen Verdonk. Die haalde toen tien zetels. Ja. Hè, weet je nog? Ja. De, nee, Bij de VVD. Rutte 9 en Verdonk 10 op de ja. lijst van de VVD. En, en, en Wilders haalde de 9. En wij zaten ja. daar precies tussenin. Dus het was, was voor pas tussen mij een, een, een... Ja, was even een uh, bittere pil. Ja, en toen... Uh... Maar dus voor de mensen die het niet zijn, hij heeft al een partij gedaan. Ga je nog maar. Weer... dat gaat nog wel een keer gebeuren. Ja, je gaat ja, weer... ja, ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ja. Je ja. Gaat... Dus jij bent. Kijk, ik vind bij mij... Dat denk ik wel, ja. Nou, kijk, het verschil is, Joost. Ik krijg wat nu betaald uit de belastingbetalers geld. En ik vind, als ik ooit weer in de actieve politiek ben, dan moet ik drie, vier jaar niet in de. Ja. Door publiek geld betaalde massamedia's heen, Want ik gebruik nu belastinggeld om ja. bekend te worden. En, en daar, dat vind ik een beetje onzuiverend. Dat vind ik jammer. Want ik vind jou heel zuiver ja. daarin. Maar hierin zit iets nee, maar Wie zegt dat ik het over... Uh, ik denk dat dat een lange termijn project is. Overigens, dat is zo... Wat zei je van Ik zei dus tussendoor, zeg maar dat ik al de rekeningen hier betaal. Ja, oh, ja, ja, Tot ja, ja, nu toe wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Het is over... Ik vind jou heel, heel, heel gespierd dat je dat zegt, Oost-Prem. Want ik wil dan los zijn. Ik vind over wat ik doe bij, voor WNL is gewoon een, een baan. En dat wordt inderdaad uh, mede gefinancierd door belastinggeld. Nee, maar toen we bij BNR zaten, dan, ja, had ik er geen Had je mee. er geen moeite je... mee? Want dat ik is, is potentieel... wel heel, ja, Ik ben vaak Rooms aan de pauze, maar dit vind ik heel Rooms. Dan, dan denk ik dat je daar niet zo strikt in hoeft te zijn. Op het moment dat je begint, moet je natuurlijk los zijn van alle ja. Met, uh, met geld en subsidies. Alleen, ik denk wel dat er een moment komt dat ik wel weer de Arena in Den Haag zal de gaan treden. De landelijke ja. En ben je dan nu veel beter dan je tien jaar geleden was? Dat denk ik wel. En Ho. ik denk ook dat ik dan zelf de lijst zou moeten trekken. Dat ja. vind ik ook. Want dat heb ik tot nu toe nooit gedaan. Nou, maar Marco was één, jij was ja, twee. ik was twee, maar dat is toch anders. Ja, dus oké. Okay. Dus als je gaat nu weer dat... als de goddelijke kale doet. Oké, okay. ja. we hebben wat instarts van Pim, luisteraars. Want uh, het één voor de duidelijkheid. Uh, de, mijn liefde voor Pim, want voordat ik die instart doe, dat moet ik je wel zeggen, Joost waarom ik gecharmeerd was van Fortuyn... omdat hij zo van het debat hield. Ik heb hem voor het eerst ontmoet, we hebben toen twee uur lang gediscussieerd. En, en, en over van alles, en net alsof je schaak speelt... Pam pam pam, weet je En toen dacht ik, oké, okay, jij bent kosher. Je durft dingen uit te spreken wat anderen niet durven. En daar gaat volgens mij gaat het eerste fragment over. Ja, kijk, in dit land, maar dat is heel Nederlands... mag je geen enkele ambitie formuleren. Als je dat dus doet... Dan word je gezien als een uh, arrogante kwal, uh, daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl dit land, uh, dat, dat is uh, vergeven van de mensen met ambitie. Maar moeten we ook maar naar de gemiddelde politicus kijken? Of, of politicus in spe. Als hem dan gevraagd wordt, of haar gevraagd wordt voor televisie: zou u minister willen worden? Dan is altijd het antwoord: nee, de functie die ik nu bekleed. Die is zo fantastisch. En daar praten we niet over na twee maanden. U heeft ook Nou, ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar snap je nog eens, kijk, yeah, dit, yeah. en dan heb je nu Blondie. Wilders. Vind jij Blondie de opvolger van Forteun? Nee, ik schrijf hem in, in het, boek, uh, het boek. Welk boek? Oh ja, je moet even ja, vertellen. Boek, het, boek nog even. <laughs> ja, ja, ja. het boek Tien jaar zonder Pim, Pim. Ik heb het eerste exemplaar klaarliggen voor de minister van Veiligheid en Justitie... die we om half één aan hem zullen overhandigen Nieuwsport. Martijn van Winkelhof en ik. Uh, maar dit boek is voor jou. Dus, oh, dat is dus ik een geheime editie. De Tien publicaard. jaar zonder Pim. Twaalf hoofdrolspelers maken de balans op van de erfenis van Fortuyn. Harry Mens, Walker van Skerberg, Paul Snabel. Matt Herben, De Pygmee, Lydie Nokal, Lydie Nicolaas... Herman Heinsbroek, Marco Pastors, Felix Rastenberg... Martin voor Tuin, Hans Wiegel, Marcel van Dam, Ivo ja. Opstelten. Voor Prim, mijn vriend en collega. Radio Roepte, dankjewel Joost. Maar goed. Prim, dit is dus de palet, niet alleen vrienden. Hè? Want dat is, dat, dat is duidelijk ja, nee, een, een, een is links een tot rechts. We hebben ja. Van Dam erbij zitten, die ja. kraakt hem af. Snabel, overigens ja. heel interessant, vind ik het mooiste interview bijna van het boek. Daar, die, die maakt een hele, hele Snabel bijzondere... is een heel slimme man. Nee, maar dat is een slimme man, is geen pimvriend. weet je. Er zitten nee. een paar Pimmels, zoals wij het vroeger noemden, tussen. Maar er zitten ook mensen met afstand. En ja. uh, een soort van kritiekvorming uh, over fortuin. Maar jouw vraag uh, was... Wie, of Wilders, de is van goddelijke Kamer? Nou, de, die vraag zit er ook voor iedereen tussen. Ik zeg ja, maar niet uh, volledig. Heeft het hij het dengniveau uh, Nee, luister, luister, luister. Hij is niet breed genoeg als Fortuin. For, Wilders is de enige die met recht kan zeggen... ik ben uh, in het tijdperk na Fortuin uh, voortgegaan. Want voor Donk is geremd, wij zijn afgeremd. Hè, Pastors en ik. Uh, hij is doorgegaan. Dat kun je, kan je niet ontkennen. Is hij Pim, Fortuin? Nee, dat zegt hij zelf overigens ook. Hij pakt immigratie goed op, integratie. Nee, nee, maar maar, maar, kijk, wat maar de rest van Fortuyn. maar dat was een brede analyse, Fortuyn had natuurlijk... Maar Fortuyn, als, als Fortuyn, hebben we dat fragment klaar over de managers in de zorg? Le, let op wat het verschil is tussen Fortuyn en de domheid van Blondie. Wat let ons om in de collectieve sector er nou eindelijk is voor te zorgen... dat de onderwijzer onderwijst, dat de politieagent de burger beschermt... en dat de dokter en de zuster de patiënt geneest? Daar gaat het om. Oké, okay, nou, dit... En... Hebben de managers? Het managers. heel triest, want het gebeurt met de beste bedoelingen. Waarom komt dat nu zo slecht tot stand? He, natuurlijk de successen en de goede niet nagesproken... want we moeten ook niet overdrijven. Maar waarom komt dat niet tot stand? Omdat we via de politiek een systeem hebben ontworpen... waardoor er geweldig veel management in al die ziekenhuizen zit... op die politiebureaus... In dat onderwijs. Hè. Meneer Ster Hermans wil nu zo, zo ver gaan. Om directeuren van basisscholen. Niet meer uit het onderwijs. Te creëren. Want daar kun je ook managers ja. neerzetten. Ja, en, en, en dan kom ik nu bij Amarantis. Met jouw CDA vrienden. Waar al die managers 100 miljoen hebben gemaakt. Mm. En dit. Dit niveau van denken wat Pim had, heeft Blondie echt niet denkt. Maar daar hoeven we niet lang bij stil te staan. Dat dus is een kan het nog en met de, zijn, nou, is maar Ik zeg alleen, in de, in de, in de barre, uh, barre bodem waar we op kijken... Ja. als je ziet van wie we hebben Fortuyn uh, nage... wie zijn hem nagegaan? Dan is Wilders wel de man die op, op zijn manier... die hele discussie over het vreemdelingenvraagstuk... islamkritiek heeft voortgezet. Alleen als je het hebt over systeemkritiek. De manier waarop Pim Fortuyn keek tegen de elite... Ja. tegen de vriendjespolitiek die met donder naar de Raad staat... exact, ja. exact nog steeds zo, zo wordt uitgevoerd als jij de managers in de zorg, hij zei laat inderdaad de mensen die het kunnen de politieman ja. zelf besturen. Ja. Dat heeft hij zo ontzettend goed bekeken maar dat, dat, dat boek heeft, is nog dat steeds... zei dan dan van, van Paans, paars tegen nog steeds op tafel. Dan ja. kun je gewoon in de treffenzaal uitdelen. Ja, maar, maar Joost, kijk, ik ben het kijk, wat, waar ik grote moeite mee heb is ik vind dat jij die op de lijst van Pim Fortuyn die als een van de weinige Pim Fortuyn niet hebt beschaamd door een troep te maken van van zijn partij. Dat omdat Wilders een van de twaalf punten die Fortuyn neemt, over heeft genomen, uitvergroot, Radikalinski daarin is, mm. is toch een desavouwering van de strijd van Pim Fortuyn nou, voor... Ik noem hem ook de, niet de erfgenaam. Het is trouwens geen een van de twaalf hoofdspelers in ons boek dat, oh. uh, dat Wilders de erfgenaam van Pim Fortuyn noemt. Want het is, hij is ook veel meer op... op Fortuin was een oplossingsgerichte man. Die wilde ah. binden. Die zijn ja. Mensen die hier zijn, gaan we ik hier. Roemer, ik vind roemer meer de opvolking van. Nou, Frank die heeft dingen gezegd in Buitenhof laatst. waarvan ik ook heb getwitterd. Dat is toch een SP. Pimiaanse, Pimiaanse maar, maar, maar, omdat opvatting. Ik, omdat als je kijkt, ik, ik was een fan van Jan Marijnussen. Ja. en ik vond de analyses die de SP en Fortuin maakten dezelfde. de oplossingen verschilden. en ja, merk... Fortuin wilde de bedrijven niet het land uitjagen. Dat wil Roemer wel. Dat wil Roemer wel. Roemer, ook nemen. Maar als je kijkt roemer naar... wil vooral veel minder rijken. En dat was absoluut. Absoluut niet wat voor mij was. Maar jongens, wat, wat, wat was de appeal voor mij als linkse rakker van oh. Pim Fortuyn? Dat was het feit dat hij eigenlijk niet meer links-rechts dacht. Hij dacht in, in maatschappijbesturen. De provincies opheffen en naar vier regio's ja. gaan. Ja. Dat hoor ik, hoor ik blondie niet zeggen. Nee, maar ze zijn wel opgeschoten door in ieder geval... Dat, dat die, die dubbeling van binnenlandse zaken en justitie... Er is één ministerie van Veiligheid te maken. Hè? Dus ze zijn... Rutte is, heeft ook, is ook schatplichtig aan Pim Fortuyn. Ja. En Ivo Opstelten weet als geen ander vanuit Rotterdam hier... hoe dat landelijk, uh, hoe dat landelijk uh, verbeterd kan worden. Dus ze zijn wel met de goede dingen bezig. Maar het echte systeem waar Fortuyn van zei, jongens, dat is het management denkende, ja. dat is het totale dat is bij de niet SP. professioneel mensen inzetten op de kleine schaal, hè, wat hij zei, geen gemeentelijke herindeling ja. als mensen het ja. niet, niet nodig is, ziekenhuizen zijn nog steeds maar verdubbeld dat, maar dan ontvang. moet je toch met me eens zijn, dat, dat dat duurde bij de dat SP, dat is absoluut een lijn naar de SP oké, okay, dus mag ik dan, als, zoals Joost s'avonds present heeft, zegt Joost, dus ik mag nu zeggen dat jij vindt dat de SP de opvolger is van Pim Fortuyn, dat <laughs> zeker niet het is zeker <laughs> niet, nee, ik vind integratie, vreemdelingen, eh, vraagstuk, en veiligheid is in, in, in, in, in geen is niet in goede handen bij de SP. En daar zie ik Fortuin en de lijn naar Wilders weer meer. Maar je hebt gewoon gelijk PVV-SP als je dat door elkaar hutselt en deelt in, nee, twee, en in PVV, de over Fortuyn, Fortuyn, SP. Fortuin, SP. SP. Er is verschil. Tussen Fortuin, SPF, PVV, PVV is roepen op één agenda. Geen idee hebben over hoe je onderwijs aanpakt. Geen idee hebben. Zoals Fortuin. Ik vind dat er bezuinigd moet worden nou, de... op onderwijs. Er kan nog 20 procent. Maar gaan we nou niet Emil centra... e e e e e Roemer vergelijken met Pim Fortuin. Want ook dat is totaal. Fortuin had 12. Eh, nee, Fortuin was een homo die alleen maar ruzie maakte. Dat klopt. Hij had twee hondjes. die <steem> hebben ook bij Roemer nooit gezien. Maar het punt is: je moet, je moet niemand op die schaal nee, willen dat toetsen. Fortuin was uniek probeer met die ideeën verder te gaan. En doe het niet hypocriet, want dat schrijf ik ook in het boek. Het is zo hypocriet geweest hoeveel mensen het totaal oneigenlijk zijn gaan nadenken. Hè? Terwijl ja. ze dat helemaal niet vinden. Niels Bosman, jou ook niet onbekend, een van de vaste mensen. Wordt ook een van onze bellers s avonds. Ja. Ja. Word je gedreven door emotie of door ratio? Okay. Ik word door beide gedreven, absoluut. Maar als het erg spannend wordt, dan gaat emotie neemt, uh, vaak de overhand. En dat is niet omdat je dan dingen erbij fantaseert, maar omdat je daar heel door, heel, okay. dat je heel erg boeit. Er wachten al heel lang bellers. Erik, goeiemorgen. Ja. Ja, goedemorgen, Prem. Sorry dat je zo lang moet wachten, maar Joost is boeiend. Nee, ja, is prima uitzending tot hiertoe. Maar ik vind dat je in je ironie wel heel erg grote mond opentrekt tegen Joost Eertmans. Hm. Want uh, ik bedoel, ik ben het met je eens. Links is vaak de betere keuze, natuurlijk. Maar als je naar Joost Eertmans luistert, moet je de man twee dingen nageven. Hij uh, laat ook de mensen die links denken vaak nog een extra keertje nadenken over hun standpunten. Omdat hij het heel goed verwoordt. Ja. Dat is sowieso nooit slecht. En hij staat voor Burgermans fatsoen. Ja. En volgens mij moet je daar helemaal niet links of rechts voor zijn. Je moet gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ik vind dat uh, Joost Eerdmans op dat punt gewoon nog even verder moet gaan met zijn radioprogramma. Ik vind ook dat Joost uh, verder moet gaan met zijn radioprogramma. Ik heb daar politiek gezien, mijn tegenstander. Hm. Ah, oké. Okay. Helemaal met je eens, Erik. Ja, hetzelfde wat ik zeg echt... Eigenlijk... Mooi, dank je. Uh, uh, Kees, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ik spreek met Kees. Ik uh, vind de lofzang op ik fantastisch... Ik ben blij dat iemand nooit de macht in handen gekregen heeft. Ondanks dat ik het nog steeds raar vind dat iemand gewoon zomaar afgeschoten kan worden in dit land. Ja. Maar je eerder opmerking over leker, lekerrechters. Ja. Ik denk als we het recht over gaan laten aan lekenrechters... dan kan misschien het gezond verstand wel ventileren. Maar dan komen de onderbuikgevoelens komen boven. Als iemand aan mijn kind gezeten heeft. Ja. wil ik hem ook het liefst opknopen. En als ja. iemand uh, iets gedaan heeft aan, aan mensen ja. die dicht bij me zijn. wil ik hem andere dingen aandoen naar wat er is. Maar wij moeten eens kijken naar hoe onze rechtsstaat geworden is. Uh, de waarheidsvinding is in dit land niet meer aan de orde. Het boekhoudkundig systeem heeft toegeslagen. Als het OBM een x-aantal zaken voorbrengt, krijgen ze zak geld. Meer zaken krijgen ze meer geld sluiten ze een aantal zaken succesvol af, namelijk een veroordeling, komt er nog meer geld. Maar de Er Kees, Kees, Kees, Kees, Joost. Waarom denk je dat 86% van de bevolking ontevreden is over het strafklimaat? Uh, dat, dat, kan dus niet alleen, uh, dat kunnen dan niet alleen de onderbuikers zijn, hè? Joost, daar bedoel jij mee, de strafmaat. En ik bedoel ermee, hoe kijken we naar wat heeft iemand gedaan... En hoe, hoe, nee, precies. hoe kunnen we deze mannen veroordelen dat goed mogelijk bij ja. een past? Maar Kees, het punt met lekenrecht is dat je niet leken zomaar van de straat plukt en ze laat oordelen over een moordenaar. Je laat leken toevoegen aan een strafkamer. Van waar, drie mensen. Precies, dus, waar ja. drie mensen zitten. Dan en worden daar worden dus is... twee professionele rechters Exact, En dan voeg je het gezond verstand. En dat bedoel ik aan toe. En dat kan het populisme zijn. Dat kan de onderbuik zijn. Overigens, als iemand in de, stro, in de sloot valt, dan is, zegt mijn onderbuik, ik spring erachteraan. He, dat is ook onderbuik. Onderbuik is, is ook intuïtie. Kees, dank je wel voor het bellen, want we zitten met het tijdsprobleem nog Eén tweet, die vind ik, vind ik een goede fout daar is, Fortein zou Wilders politiek hebben afgemaakt. Ja, ik heb dat ook uh, overigens gezegd, dat zeg ik in een gegeven interview wat vanmiddag uitkomt. Ik denk dat Wilders en Fortuin elkaar helemaal niet gemogen hadden. Ja, ja, nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat Wilders, zoals fortuin van het debat hield, had fortuin genoot van het ja, debat. Maar, met maar die was op zoek ook naar liefde, dat schrijft Snapelijk ja. zo mooi, en, ja. en naar erkenning. En ja. Wilders is uit op macht en die zit heel anders in elkaar. Hij ja. is daarmee een stuk geïsoleerder ja. en minder vrolijk. Oké, okay, meneer Burger, u bent de laatste beller. Goedemorgen. Ik ben de laatste nou, goedemorgen, Trein. Ik luister heel graag naar het programma. U moet uw radio even zachter zetten, anders horen we alles in echo, echo, echo, echo. echo. Oh, oh, doe ik hem uit, ja, ja ah, Oké, okay. terwijl hem gaat uitdoen. Uh, meneer Burger mag even aanhouden. Joost, ik heb één een vraag voor je die me erg bezig hield. Um, je schrijft ja, zo. Ja, ik Oké, okay, meneer, meneer Burger, gaat u gang. 30 seconden, ga je gang. Nou, nou eh, ik kruis dus heel graag in het programma. En het enige wat me verbaasd, vooropgesteld ik ben geen lid van de PVV. Maar er wordt zo negatief over Wilders altijd gepraat. Nou, meneer, ik ben een gepensioneerde ik ben gepensioneerde oude man. Ik hoop dat er nog meer zulke mensen in het parlement zaten als Wilders. Die echt opkwamen voor, voor ons, voor het gewone volk. Maar en Burger. niet alleen met buiten maken. U hebt toch recht... Maar ik ben net bij de nieuwsberichten zeker meneer Toetoe, die gaat ook zo bemoeien hoe wij onze ontwikkelingshulp moeten verrooien ja. naar de buitenkant. Waarschijnlijk Wanneer weer door een gekomen? of andere lobbyorganisatie. Ik ben het eens dat alle ontwikkelingshulp geschrapt moet worden. Ik kom uit een land waar ik heb gezien hoe de ontwikkelingshulp daar verspeeld is. En, en, en, en niets anders is gedaan dan bepaalde groepen en directeuren. Dus ik ben het met u eens meneer Burger, dank u wel voor het bellen. Maar het, het, het, het gaat er mee om, ik vind Joost Eertmans dat net zoals jij openlijk links mag beschen, ik openlijk rechts mag beschen, ja. Ja, Oké, okay, nu, nu een gewetensvraag op het eind. Um, ik zat te denken: je hebt dit boek geschreven 10 jaar zonder Pim. Ik, ik betrapte, maar ik dacht: is het geen lekker pikkerij? Ja, nou, ik, dus nou niet het antwoord, wat... maar ik snap wat jij gedacht hebt. en ja. Het is voor mij juist weer bo, een, een, een, een, een bode voor Pim Fortuyn. Het is voor mij iets wat hij niet meer zelf kan zeggen of schrijven... omdat hij er niet meer is, vermoord en uit de weg geruimd. Dus ik vond het een, een eerbetoon, niet namens mij... want het zijn twaalf hoofdrolspelers van ja. links tot rechts... die het oordeel vellen van wat is er tien jaar na dato gebeurd. En ik vind dat we hem wakker moeten houden. Fortuyn moet altijd wakker blijven, dat schrijf ik ook. Het zal altijd een waarschuwing... Hè, Pim Fortuyn als fenomeen is een waarschuwing voor de zittende... Politiek En dat is nu, en dat is over vier jaar, dat is over acht jaar. Daar heeft iedereen mee te maken, daar ontkomen ze niet aan. Maar waar we ook mee te maken hebben in Nederland is, wat, wat ik mis, um, um, oplossingen. Dus uh, dat we de analyse van de problemen, die hebben we allemaal door. Er gaat te veel geld naar zorg, er gaat te veel geld naar onderwijs. Hè? Er wordt geld verspeeld bij ontwikkelingshulp. Precies. Alleen, ik kreeg maar geen oplossingen, omdat de belangen van het CDA in het maatschappelijke ah, middenveld. Zie is. Maar zelfs, kijk, Rutte en ze durven het systeem niet op z'n kop te zetten. Nee, en dat is exact wat ik al jaren zeg. Als je het begint op de departementen, als je daar nou eens de zaak op z'n kop zet... opnieuw begint, dan zou je zo pijn kunnen ruimen. Want je hebt ook gewerkt ja, Ik ken, dat. Ik ken ja. die wereld. En het blijft vastzitten, ook met opstelt allemaal perfecte bedoelingen. Het blijft vastzitten in een, in een soort vooroorlogssysteem. Dan zijn we en toch dat... alleen maar bezig met oppervlakkigheden... Nee. door analyses nou ja, te maken, ben... want er is niemand die zegt... Zet het op de schop en maak dit land goedkoper en efficiënter en gooi de provincie eruit. Nee, maar er is nog altijd in dit land... het electoraat dat beslist. Dus als er een nieuwe man zou komen... die de, op dezelfde wijze als Fortuin dat, dat, dat punt agendeert... Dan kan het zo zijn dat die man met 30% binnenkomt. zetten. En dan kan er wel mogelijk wat veranderen. Hé, hey, Rotterdam vlakbij. Leef bij Rotterdam. Hij heeft ja. als Stadspartij heel veel gedaan. Ja. En dat is, dat, dat is toch een echt een geschenk een uit de partij. hemel. Goede ja, partij. Dat een is een geschenk goeie partij. uit de hemel. Jozef, we hebben een probleem. De tijd zit erop. Ik ga vanavond weer van je genieten. Blijf alsjeblieft jezelf. Blijf brullen. Maak mensen boos. Trap tegen de schenen. Want zolang er mensen als jij zijn, is er tenminste een reden om na te denken. Ik hoop van mensen waar ik wie van meningsverschil. En ik verschil ontzettend met je van mening. En daarom is het debat zo. Groot genoeg, Prem. En om jou dat boek ook hier. Ja, ja, veel aanbieden. plezier vandaag bij de boekenpresentatie. En het ga je heel goed luisteraars. Ik dank alle bellers, mailers, twitteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de cofinanciers van de publieke omroep. Morgen komen we uit Brussel. En dan praten we met Gijs de Vries van de Nederlandse rekenkamer. Nick Harbers heeft vandaag voor het eerst regie gedaan. Dat deed hij toch redelijk goed. Uh, tot morgen. Namaste. Dag. Yes. Yes. Wie dit is... Bob Dylan Soldiers of Fortune. Ik reken fortuin en jou daartoe. Ja, die was hij nog in de lucht, zeg maar. Fortune. Soldiers of Fortune, zeg ja, je. Daar reken ik jou ik... en Pim Fortuin nou, toe. Ja, fantastisch. Oh, laten we luisteren. I be a soldier of fortune. I guess I be a soldier of